Uur. Levi van Eck met het NOS journaal. De Duitse autofabrikant BMW verwacht een hoge boete van de Europese Commissie vanwege afspraken met concurrenten Volkswagen en Daimler over uitstoottechnologie. Er zou rekening worden gehouden met een bedrag van een miljard euro. Vanochtend werd bekend dat de Europese mededingingsautoriteit de drie autofabrikanten beschuldigt van samenzwering. Ze zouden afspraken hebben gemaakt om elkaar niet te concurreren... bij de introductie van duurzame, uitstootbeperkende technologie... zodat die techniek zo lang mogelijk werd tegengehouden. Vliegtuigbouwer Boeing heeft opnieuw een fout ontdekt... in de software van de 737 MAX. Honderden toestellen van dat type staan aan de grond... vanwege de vliegrampen in Ethiopië en Indonesië. Volgens Boeing is het probleem dat nu is ontdekt relatief klein... maar duurt het wel langer voor de software-update klaar is. Op de Schelde in Antwerpen zijn twee speedboten met elkaar in aanvaring gekomen. 18 mensen raakten gewond, zeker drie ernstig. De slachtoffers werken bij een Nederlands bedrijf dat in Antwerpen een bedrijfsuitje had. Ze hadden twee Zodiacs gehuurd, gemotoriseerde rubberboten. Ooggetuigen zeggen tegen Vlaamse media dat de boten gevaarlijk aan het racen waren en frontaal op elkaar botsten. Opnieuw zijn in de Algerijnse hoofdstad Algiers... honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering. President Bouteflika trad begin deze week af na weken van protest... maar voor de betogers is dat niet genoeg. Ze eisen nu ook dat de kopstukken die zich de afgelopen jaren... rond Bouteflika hebben verzameld... plaatsmaken voor een nieuwe generatie leiders. De gemeente Amsterdam heeft een club aan de Spuistraat... voor onbepaalde tijd gesloten... Voor de ingang van de club Met Fox ontplofte vanmorgen een handgranaat. De club, onder een vijfsterrenhotel, was op dat moment dicht... en niemand raakte gewond. Het weer vannacht bewolkt en mogelijk wat regen. Het koelt af tot een graad of zes. Morgen eerst bewolkt vanuit het oogste zon... en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 You don't wanna go there Johnny, cho, Johnny, cho, Johnny, Johnny, Johnny. La gente está muy loca. K, K, K, K, Wat is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 That's a little What the wat Ok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 See Van zandvoort.